De Egyptische Militaire Raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. In New York is een man gearresteerd die heeft bekend zijn bejaarde vrouw levend te hebben verbrand in een lift. De man van 47 zegt dat hij haar uit woede heeft vermoord omdat ze hem nog 2000 dollar schuldig was. Hij zou een aantal klusjes voor de vrouw hebben gedaan. De politie beschikt over beelden waarop te zien is hoe de man een brandbare vloeistof op de vrouw spuit... en een molentofcocktail de lift ingooit. Het weer overwegend droog en een paar graden vorst. Het kan glad zijn. Morgen begint zonnig, behalve in het westen. Later weer regen en in het oosten sneeuw. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. het. Sneeuw, sneeuw. Warmte. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men. nu de nacht.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 Mommies like Sunday